5 uur. Dit is Heewout de Jong met het NOS-journaal. Minister Blok van Buitenlandse Zaken wil bij toekomstige militaire missies... meer opening van zaken geven. Ook als de boodschap negatief is. Hij zei dat in een Kamerdebat over de oorlog in Afghanistan. Het debat was aangevraagd door de SP. Nou, dat was gebleken dat de Amerikanen al jaren wisten... dat de oorlog in Afghanistan niet te winnen was. Ook bleek dat de Tweede Kamer te rooskleurig was geïnformeerd... over de trainingsmissie in Kunduz. Een bakker in Monster bij Den Haag heeft vandaag zijn winkel gesloten... omdat er een onveilige situatie was ontstaan. Gisteren besloot hij de naam van de Moorkop te veranderen in Roomkop... omdat hij de verwijzing naar de Moren niet meer vond kunnen. Via sociale media kreeg hij boze reacties... en er kwamen ook mensen in zijn winkel die een Moorkop eisten. En daarom besloot hij de deuren te sluiten. Vandaag kondigde ook de HEMA aan afscheid te nemen van de naam Moorkop. Vanaf 30 maart heet het gebakje daar een chocoladebol. Op een middelbare school in Zevenaar is een leraar ontslagen... vanwege grensoverschrijdend gedrag. De VMBO-school heeft ook de politie ingeschakeld. Wat er precies is gebeurd, wil de school niet zeggen... vanwege het onderzoek. En dat de politie is ingeschakeld, is volgens de school in Zevenaar... gebruikelijk bij dit soort gevallen. Het is wel uitzonderlijk dat de docent meteen is ontslagen. Op het cruiseschip dat in quarantaine ligt in de haven van de Japanse stad Yokohama... zijn 20 mensen besmet met het coronavirus. Gisteren waren er nog 10. De passagiers worden nog volop onderzocht. Aan boord van het cruiseschip zitten 3700 mensen. Onder hen zijn vijf Nederlanders, niet drie zoals eerder gemeld. Zij lijken niet besmet te zijn.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 Er staat zo'n 70 kilometer file in de regio, maar er zijn eigenlijk niet zo heel veel bijzonderheden. Op de A2 een wat langere file van Amsterdam naar Utrecht. Daar heb je bij de Leidse Rijntunnel nu een kwartier op onthoud. Verder staat er een auto met pech op de A10, de ring van Amsterdam bij Knoop Watergraafsmeer. Vanaf Landsmeer is de vertraging nu ook ruim 10 minuten. Er is ook een rijstrook dicht daar. En op de A10 bij de Koentunnel is één tunnelbuis dicht, want daar is een ongeluk gebeurd. Verkeer richting Rotterdam en Schiphol kan het beste via de ring Noord omrijden.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 Spencer Jones. Tell me how to win your love. trappen we deze donderdagavond. Uh, donderdagmiddag. Vijf en een half minuut na vijf. Mee af op Dance Radio. Punt vijf. Op de kabel 106.9 in de eten. Tell me how to win your love. Welkom, goedemiddag. bij een nieuwe ethisch Favorites. met Peter de Vries. Met een oogje na de jaren zeventig. In deze komende twee uur. Lekkere die strook tussen zitten, hoor. Van de week het album Switch behandeld. De trek van het album. Daar nou, viel niet echt in goede aarde, geloof ik, bij, uh, bij, uh, bij Lars. Nou ja, sorry Lars, maar...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 Ik I caught you out. Radio-edit van deze plaats. Aan ah, de 12 ins. Ik zal je vast en zeker welke hier op de Classic Sunday voorbij horen komen. Over 12 ins. Is It doesn't matter, cause if you're gonna make it, gotta go out and take it You can't live on promises of penniless Adonis dress dressed to kill, but don't pay the bills You try hard to be nice, willing to sacrifice Waiting for a man to put money in But when the sucker gets it, he goes out and gets it Or tries something, short, like buys another lady girls, beware, don't talk about it, fair. Make sure you get yours before you let her know the door The truth of the matter when you get down to the bone God bless the girl who's got her own Ik kon het Ik weet nog waar die opstond. hij op stond. Hij een... Uh, een tweetal mix LP's. Scratch Versions 1 en Scratch Versions 2. Samen met Dempels D en de Sakken DJ. Captain Rock. Wat ja, zien hoor. Stond ook Valerie Oliver op met Get The Money. Met een hele dikke mix. Ik heb één van de twee, die andere heb ik helemaal nooit meer kunnen vinden. Hey, toch eens een keertje nog eens een keer langs een uh, concert of zo weer dus een keertje daar hoor. Ja, <laughs> dat ben ik ook al 20 jaar niet meer geweest. en yeah. Get The Money, welkom op CFM en uh, natuurlijk op Dance Radio. Hierbij de uh, 80's Favorites met uh, Peter de Vries tot aan de kop van 7 uur. En uh, mocht het, zal ik uh, in één keer stoppen en wegvallen. Ja, neem het niet. Maar... Dat is even niet aan mij vandaag. Ik ga gewoon nog mijn best even doen. Mocht er zo ook iets gebeuren, dan bewaar ik deze playlist er gewoon voor aankomende op dinsdag. Je uitgezocht hoor. Ik ben van de week gewoon weer geloof, vijf uur bezig geweest Voor twee uur radio. <laughs> Dat zijn dingen die ik lang niet gedaan heb. Vroeger stuik uh, ik de studio binnen een, uh, in en een pak plaat uit de drukken en die flik. ke chance wordt. Zo deze Nikkelet Larsen en Ladder Love. De Gripen uit na de jaren 70. ...deze heerlijke La La van Nicolette Larsen. Vijf en een half minuut voor, half zes. dansradio.nl dat is waar je naar luistert? De ethisch favorit, tot dan ook over van zeven uur. Op de dinsdag en de donderdagavond. Een beetje van vaste uurtjes, geloof ik.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 70. Naar de omgekeerde, 78. 1987. Quantity Charms. En One Step Closer to You. Berichtje op het Forum. Lekker de tracks bijt. is sina en First One, First Love. Gaat nog wel lekker voor je doen man. Freedom we all desire. I do not shrink from this responsibility. I welcome it. Right here on your radio, Dance, Dance Radio. radio. Verzoek op het forum, dan gaan we een voor zoeken: de ethisch favorite met het 84 afkomstige. Don't change your race. Hier is Crystal. I yes. yes. En nu gaan we hier naar de jaren 70. Kijk ja, nog, Dat is. Hetie zwevend met een knipoog naar de 70-jaren. Kijk in het jaartje 1978. Ja, en het jaartje 1978 had je een man die noemde zichzelf Edwin Starr En dat was eigenlijk de eerste disco-single die ik ooit kreeg. What Why pay money to listen to satellites, satellites. when you can listen to Happy and Heavy for free? Yeah. We are dance radio. De 12 inch zal ik je besparen deze week. Die duurt bijna nou, ruim 8 minuten. Doe gewoon even de radioversie van deze heerlijke plaat. Contact.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 Go Yeah, do I consider the whole genre one long song. I love the variety and it's actually good music. The soul of Amsterdam. I love, I love the way it sounds. I love the music. I love it. Radio.